Deel 10, Guru tegen wil en dank. kan door is juisterend. Flywheel? Ah oh, nee, meneer Flywheel is er niet. Nee, zijn assistent meneer Raffelli ook niet. Ze zijn naar Pine City voor een zaakje. Oh, u bent het, meneer Milford. Ja, sorry hoor, ik herken uw stem niet zo gauw. Ja, ja, het is uw geval waar ze nu aan werken. Huh? Ja, die zogenaamde Indiase guru, die Mahatma Rappandi. Ja, precies de man die u voor de rechter wilt slepen. Nee, nee, hij houdt een lezing in Pine City voor de plattelandsvrouwen. En daar zou hij al 500 dollar voor krijgen. En dan nou wil meneer Flywell proberen om beslag te laten leggen op dat geld. Voor pannenkoeken? Nee hoor, dat heet zo. Nee, dat is een juridische term, zou ik maar zeggen. Dat is een ander woord voor uh, stelen, min of meer. Ja, ja, meneer Flywell en meneer Ravelli zitten momenteel nog in de trein. Ja, u hoort nog van ons. Tot ziens. Conducteur, Conducteur, trekken de noodrem! Geloof dat Ravelli uit de trein is gevallen! Je ben zo ontzettend bang! Je bedoelt, die meneer waarmee u bent ingestapt? Nee, die heb ik net nog ergens zien lopen. Nee, meneer. Nee, die meneer is echt niet uit de trein gevallen. Nou hoor. zie je, daar was ik nou zo bang voor. Oké, oh, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, dan komt hij net aanlopen. Ravelli, waar heb jij al die tijd gezeten zeggen, hoe kom je aan een blauw oog? Ja, ik dacht dat ik een afspraakje had. Maar ik ben behoorlijk de verkeerde pochette ingedoken. Heb ik een blauwtje gelopen. Oh, kijk eens, baas, daar heb je de kaarsjes knippen. Ravelli, luister. Om geld uit te sparen heb ik voor jou een kinderkaartje genomen, hè? Vlach, rol je broekspijp op.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 meneer Kniptang. Precies, even de kaartjes knippen, alstublieft. Nou, ik weet iets veel leukers. We laten de kaartjes heel, hè? Maar, maar u mag een gaartje mijn zoontje maken. Mijn hoofd staat niet naar grappen, meneer. De kaartjes, alstublieft. Hé, hey, baas, ik geloof echt dat u de kaartjes wil, hoor. Wat moet je er niet mee, hè? Hé, Manuelletje, anders slaat papi je weer bewusteloos, hoor. Zo, kijk, hier zijn de kaartjes, meneer. Voor wie is dat kinderkaartje? Voor mijn kleine jongen hier. Met een, met een emanuelletje. Geef die lieve meneer eens een kusje, Manny, hè. Mani. Eerst die tabakspruim uit je mond, hè? <lacht> Hoe oud is hij, zei u? Vandaag net acht geworden. Ja, het grasgericht van papa nog een cadeautje, hè? Langzaam ik leven. Langzaam ik leven. Dus ik, ik moet geloven dat deze vleesklomp met vlekken pas acht jaar is? Ja, ja, ja. Hij ziet er weerzinwekkend uit. Vindt u ook niet, hè? Ja. Dat is ook de reden waarom ik hem heb meegenomen, hoor.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 Die hebben we vanmorgen sapie als soldaat gemaakt. Maar eh, aan zijn neus te zien heeft deze aardige kaarsensknipper nog wel wat is in zijn randsel. Zo. U zou nog wel eens mogen beginnen uw zoontje wat lessen in goed gedrag bij te brengen. Goed gedrag? Dat was nou juist de reden dat hij de gevangenis uit mocht. De gevangenis? En u zei dat hij acht jaar was? Ja, dat ben ik ook. Maar dat was ik dus voor ik de gevangenis inging. Ja, ja, ja. Nou, dat zal allemaal wel.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 Ik sta nooit zo vroeg op. Heb ik nog een beter idee. Laat de machinist de trein stilzetten. Ik kan niet slapen met al dat gebonk. Nou, nou, je zegt, zegt de trein rijdt opeens veel rustiger, zegt. Zijn we zeker uit de rails gelopen. De ik heb slaap. Je kunt mijn bed opmaken. Is al gebeurd, meneer. Ik even een ladderje halen, dan kunt u weer de bovenste courgette paard Maar we moeten wij de hoezel onder slapen?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 Oh, een heel oud vrouwtje. Zal ik eens een reintje uithalen? Geef ik er een tik met mijn schoen. Moet je opletten. Oude dame, ik ben Ravelli. En meneer Flywheel woont hier ook boven. Als we straks tijd hebben, komen we samen gezellig bij u op visite. Leuk, hè? Breekt de nacht een beetje. Meneer, zeg, hoe durft u?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 Oh, Nee, oh, wat is er aan de hand, Ravelli? Bezig? Oh, oh, oh, oh, Hoor je niet goed? Nou, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, ze, zeg nou eens wat, Ravelli! Oh, water! Water! Ravelli! Wat is er nou? Oh, water! Hebben ze je vergiftigd? Wat, eh? Oh, wat is er aan de hand? zit nou toch eens wat tegen Water, water. Ja, nou, blijf, blijf rustig liggen, hè. Ik, ik ga water halen. Oh, is dat op mijn gezicht? Ja, mevrouw, hoe kan ik me nou druk maken over uw gezicht, terwijl daar boven een man ligt te sterven? Waar is hij? Het de, de waterkraan. Geen paniek, mensen. Nee, nee, nee, nee niet allemaal die coupé, hè? Ik heb de zaak volledig onder controle. Ja, ik kom eraan, hoor, Ravelli. Ja. Wees dapper. Nog maar even, hè. Ga toch opzij, mevrouw. Hou uw gezicht bij u. Laat de barmachtige Samaritaan passeren. Water. Water. Hier ben ik al. Later. Ravelli, ik ben er al. Vriend, mag ik wel zeggen. <laughs> Kun je zelf het glas vasthouden. Uh, nee, nee, nee, nee. Wacht, laat mij het maar doen, hè. Drink, Ravelli. drinken. Goed zo, Brab. En hoe voel je je nou? Geweldig. Ja. Gaat, ik gaat het allemaal wat beter? Ja, geweldig. Ik voel me weer prima. Oh, wat een geluk, hè? He? He? Was dat schrikken ze? Gravelli, ja, wat was er nou precies aan de hand, wellie? Ik haal in een ene en een dorst, zeg. Wakker <middels> worden, heren. Hallo, tijd om op te staan. Het is vijf minuten voor zes. Uh, wat vertel wat, wat je me nou? Ik zei vijf voor zes. Oh, vijf tegen zes. Als het meezit, wordt het misschien nog wel een gelijkspel. Dan nou, kon er maar eens terug als de wedstrijd is afgelopen. Maar de heren moeten toch in Pine City eruit? Over tien minuten zijn we er. Dan moet u uitstappen, hoor. Tien minuten? Hé, hey, Bas! wakker worden. Wakker, Bart, hè? Hey. Ja, kom, draad, draad. Hey, wat, Ja, kom je draad Hé, wat? Wat is dat voor Harris, De Te vroeger morgen. Waar, waar, heb je me wakker gemaakt van Harry? Je weet toch dat je kan inslapen met al dat lawaai omheen. me Die heren kunnen zich beter aankleven, anders missen ze station nog, hoor. Hoe ver gaat deze trein precies, conducteur? Het eindstation is California, maar daar zijn we pas over drie dagen. Nou, prima, prima. Maak me maar wakker als we daar aankomen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. U had maar een kaartje, de Pine City. Oh, wacht, daar komt de controleur al... ...om die biljetten van de heren van de couchette in te nemen. Ah, hey, controleur? Vlug, rennen de restauratie en halen een haring voor me. haring? Ja, haring in het land, controleur aan de kant. Haha, ha. voel je hem? Slaap, al je alsjeblieft. Ja. Ja. Hoeveel personen in het bovenste bed daar? Ja, hierboven is maar één persoon, meneer. Hier is ons biljet. Eén persoon? Klopt, meneer de controleur, er is maar één van ons hierboven, meneer Vrijdien en ik. Ja, ik heb al van jullie gehoord. Mijn collega heeft al een boekje over jullie opengedaan.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 Zo, Paas, die heb ik het mooie mooi op nummer gezet. Ja, ja, maar ik heb het onaangename gevoel dat dat nummer ons straks mooi op de keien zit. En nou, geen gezeur meer, trek je kleren aan. Ja, nou, die man, het zegt zeg, waar zijn mijn kleren? O, ja, ja. Maar, waar, waar heb je mijn woek gelaten, Willy? O, ja, ik dacht, voor ze spulletjes stelen, zal ik ze heel goed opbergen. Ik heb alles achter dit kleine deurtje gedaan, Paas. Nou, haal ze dan tevoorschijn, want we zijn al bijna in Pain City. Wat? Alles is weg! Al onze kleren verdwenen. Er zit dichter in dat kastje. Dat kastje? Kastje? Niks, geen kastje, runt. Dat is de ventilator, de luchtverversing. je hebt al onze kleren in de trein aangegooid. Ja, ik dacht al, wat zit er nog een hoop ruimte in zo'n klein kastje. <lacht> en dit is Pine City. En nou eruit, alle twee. Maar, maar hoe moet dat dan met mijn kleren? Niks mee te maken, al liep je naakt.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 ...maar geen Mahamad maar te bekennen. Oh, kijk, daar komt een mevrouw aan. Een mevrouw, mevrouw, verstoppen me <middelen> we niet! We moeten ons verstoppen! Nee, niet achter mij, idioot! Heren, heren, heren, wat doet mij dat nou een plezier? Nou, die heeft thuis ook weinig lol. Ja. Oh, Mahatma Rapondi. Ik ben de voorzitter van het ontvangstcomité. Hemeltje, dat prachtige gewaad dat u draagt. Voorde schieten me tekort. Oh, ja. Oh, nou, als u een broek voor me heeft, dan mag u dit hemd. Weet u, Mahatma...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 Haring in het land, dokter aan de kant. Ja, vijf <grijg> minuten geleden zei je nog dat het de controleur was. Ja, een controlerend geneesheer. <grijg> <grijg> Mahatma, u, uw secretaris komt duidelijk niet uit India. Nee, nou toevallig ben ik een raszuivere Indianer. dat moet je horen. <grijg> <grijg> zo luid! Uh, nou, uh, als de heren hier dan nog even willen wachten, hè, dan ga ik u aankondigen. <grijg> ja. Zodra u mij nog hoort zeggen...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 De grote goeroe van onze tijd, Mahatma Rapondi. Hé, hey, hé, hé, hé. Hé, hey, baas, dat heeft ze ons daarnet ook al verteld. En dat vertelt ze waarschijnlijk aan iedereen, zeg nou. Misschien gaat dat die dames zo vervelen dat ze naar huis gaan. Hoef ik tenminste mijn verhaaltje niet af te steken. De grote goeroe van onze tijd, hier is Mahatma Rapondi. Ook nou, dat mens wordt echt vervelend hoor. Ik denk dat mijn verhaaltje dan toch leuker is.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 Het is mij een genoegen. Ja, ja, kom maar binnen. Misschien zelfs wel een eer. Ja. deze kant op uw wijsheid. Hé, hey, jongens, jullie mogen best binnenkomen, maar wel een beetje zachtjes doen, hè. Want mijn baas staat een lezing te houden. Uit de weg, jij, baas. Dit hier is de grote Mahatpa Rapondi. Hij die het verleden kan zien, het heden en de toekomst. Nou, oh, van mij mag hij. Zolang de heer wil maar niet ziet. Stilte, je ongelovige hond. Ga je aan?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 I've think made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 Heeft iemand van u misschien nog een leuke hoed voor me... of een uh, paar wollen sokken? Nee, hey, hey, nee, hey Bas, we moeten hier weg. En wel onmiddellijk. Oh, ik hoor weer een stem van gene zijde. Ja, ik heb het begrepen, grote boodschappen van het al. Ja, de echte Mahatma is aangekomen. We vallen door de maand. We moeten maken dat we wegkomen. Maak alles in orde voor een snel vertrek naar gene zijde. Oh, grote geest. Dank u. En dan nu, dames, zijn we toegekomen... aan het sensationele hoogtepunt van mijn optreden... Namelijk mijn fameuze Mahatma Rapondi verdwijntruk. Gooi die broek hierheen en wegwezen. Deze kant op, baas. De schoenen en het jasje geef ik je buiten wel. Oh. Pas op, pas op. Pas op, Dat nou, dan komt de echte Mahatma met zijn je. Hé, hey, Mahatma, vlug, Die kant op. En zo snel mogelijk met je lezing beginnen. Het publiek is een beetje ongeduldig aan het worden. Oh. Hey. Hoor je dat, Mahatma? Je publiek roept je. Ik ben klaar, maar eerst wens ik mijn 500 dollar honorarium. geen zorgen maar had maar die 500 dollar hebben je je rechte broekzak gedaan en als jij je broek zoekt dan moet je vragen naar een meneer flywheel want die heeft een aan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 En verder de stemmen van Hetty Heiting, Walter Krommelen, Jan van Eindhoven, Jules Royaerts, Bob van Tol en Jo Jovige. Technische realisatie, Tom Prudon en Monique Stam. Productieassistentie, Marga Oskamp. Regie, Hero Müller. Eindredactie, Justine Pauw.